En uh, ja, ja, dat ja. wordt een mooie, mo mo wordt mooie een, ochtend. Uh, Fantastische ochtend. Na, na, de na de... een mooie avond, zeg maar. Na een mooie avond, ja, hey, ik bedoel, zeker een uh, mooie avond. Kunnen niet anders zeggen, maar daar gaan we het zo over hebben, natuurlijk. Daar gaan we het zo over hebben, ja. Want gisteren was het boekpresentatie uh, van 200 jaar badplaats. He. Prachtig boek geworden. Mooi boek geworden, heel mooi. Ja. We gaan er straks over praten met uh, uh, Jan Jaap de uh, nee, sorry, met uh, Gert-Jan Bluis en Lascaré. Ja, precies. Uh, die, dat die is uh, rond vijf voor half elf. En daarvoor hebben we. En zeg maar een simpele sfeerimpressie van Carina, hè? ja. Ja, uh, Karina heeft uh, bekeken wat er allemaal gebeurde, want het was ja, een eerst, in het, museum, heel ja, eerst in het museum. leuk. Eerst in het museum, later zijn we naar de, het, het raadhuis gegaan. Ja. En daar was de presentatie in 3D, een lichtshow. Een lichtshow op Prachtig. het gemeentehuis. Ja, heel mooi en helemaal gezellig. Ja, ja heel goed. Ja. Hier is trouwens nog meer te zien, maar daar gaan we straks wel aan last vragen. Precies. Wanneer dat precies is, wat mensen hem ook kunnen bekijken. Ja. Uh, ook in het eerste uur gaan we nog praten met Jerry Kramer van uh, Jong Zandvoort. Um, zij hebben hun uh, lijst, gaan ze hier bekendmaken voor de komende raadsverkiezingen. De grootste partij van Zandvoort. Dus uh, ja. niet uh, uh, on onbelangrijk, moet ik zeggen. Niet onbelangrijk. Niet onbelangrijk. Het uh, tweede uur, wat gaan we doen? Uh, nou, ik heb het voor me. Uh, <lacht> we zouden het over de, uh, de nieuwe winkel in de, in de kerkstaat hebben met schoofwafels. Ja. Maar, maar de man, helaas, de man was uh, druk. Die, die moest stroopwafels verkopen. Ja, die moest, uh, Hij zei maken, eerst natuurlijk. dat hij kon komen, maar later... Uh, maar we gaan praten over het uh, Dolfirama. Want de afgelopen week is bekend geworden dat uh, er een in een rechtszaak is besloten... Ja. omdat het Dolfirama gesloopt moet worden. En we hebben een, uh, een verslag van... Uh, uh, John Jaap is ja, goed ja, daarover. Van, van en, uh, Haarlem 105. Ja, en we gaan praten met Dick Vashou. Dat is een oud trainer van, uh, ja. van het Dolfijntje. Ik ga we bellen. Die gaan we iets na 11 uur bellen. Wordt helemaal leuk. Nou, dan komt uh, Carine nog een keer uh, met een rondleiding door het museum. Ja, Heel? ze heeft een rondleiding gekregen hoe het museum in elkaar zit. En uh, samen oh, okay. met uh, een vrijwilliger daar die, uh, ja, nou, die rondleiding geeft. Ja, helemaal goed, toch? Ja. Nou, en dan sluiten we af uh, rond kwart voor twaalf met uh, Sonja Koper. Zij uh, is betrokken bij Beleef Zandvoort. En Beleef Precies. Zandvoort is weer de... Die zeg maar. Uh, de krocht, krocht uh, exporteert. Ja, het gaat heel goed met de krocht, hè? Het gaat goed met de krocht. Ja, uh, we, hebben samen al, we hebben samen al kaarten gekocht. Uh, ja, ik heb al voor ja, twee ja. voorstellingen. Kees van Amstel en, uh, en Dorrestein. Dus uh, nee, hartstikke leuk. En Kees van Amstel heb ik begrepen dat die al, nu al uitverkocht is. Oké, okay, nou. Nah, dus dat, uh. is alleen, dat is alleen maar goed. Het ja, gaat de goede kant op. Gaat de goede kant op. Hey, en dan gaan en we het straks over qua, met En ja. Uh, ja, we moeten natuurlijk. Uh, Maya Kop niet vergeten. Maya, die. Uh, Doet de en muziek is een beetje... was ze er niet, maar die is gelukkig, gelukkig weer terug. Ja, maar de kleinzoon die voetbalt. mijn dochter oh, die moest oh, voetballen. Oh. En die moest voetballen, ja, dan moet je natuurlijk ook... Ja, ertoe. natuurlijk, ja. Als oma. Ja, dan moet ja. jij natuurlijk uh, uh, aanmoedigen en klappen en doen. Ja. En, uh, het was het leuk, hebben ze gewonnen om die uh, ze had 5-4 verloren en ja. ik krijg net een appje van mijn zoon dat ze nu met 6-7 verloren hebben. Nou, dat nou, dus, <laughs> is wel... Dat gaf het redelijk gelijk op. Dan. Dat kan me wel veel Ajax doen, dat is slechter volgens mij. Ja, ja. ja, inderdaad. Nou goed, we gaan beginnen met uh, uh, wat er gisteravond allemaal heeft afgespeeld in het uh, museum en op het plein uh, voor het uh, raadhuis. Ik heb het vannacht nog moeten monteren. Ja, jij bent me nog laat bezig geweest. Er is gisteren een boek gepresenteerd. En hoe dat gegaan is, dat horen we van Carina. Die heeft daar allerlei leuke dingen. Zeker, zeker. Zullen we dat eerst doen of zo eerst om muziek doen? Nee, laat het maar doen. Nou, laten we het maar horen. Ja, mensen staan die wil het heel graag horen. Nou, daar gaan we dan. Carina, live in Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. En ik ben nu in het Zandvoortsmuseum. Het is nu vrijdagavond. Bijna half zeven. En de aftrap van 200 jaar badplaats staat bijna te beginnen. Um, hoe ziet het eruit? Nou, ik denk dat de burgemeester zo uh, iets gaat vertellen. En er komt een uh, overhandiging van een boek. We gaan het allemaal zien. Uh, want Koen Marijs, Koen van Toen heeft... Uh, ...heel hard eraan gewerkt om onderzoek te doen naar 200 jaar badplaats. Dus we gaan het zien. Uh, het is aardig druk, zoals u hoort op de achtergrond. En uh, iedereen heeft er zin in. En dan hierna, nadat we hier uh, klaar zijn, gaan we naar buiten. Want daar is dus ook nog een publiek, uh, publiek iets, een onthulling. Dus ik ben heel benieuwd. Mooi dat jullie er al zijn. Deze voor voor het zo belangrijke ja. stap, 200 jaar badplaats. Ik Jan, aan jou. Goed, namens uh, de gemeente Zon, ook namens uh, de gemeente, nou, hier uit Ergene, het gebied tegen het gesteld, willen we jou uh, hartelijk bedanken en bij deze wil ik het boek overhandigen. Ik heb ook nog een vrijwilligerspeltje. Voor je en ook voor de andere leden, want je bent toch een beetje Zandvoortig geworden. Dus als je Zandvoortig wordt en bent, dan krijg je zo'n spel. Dus komt het voor en je? Nee, dit is het spel Ja, dan dank in ieder geval dat ik uh, samen met jullie hier vandaag aanwezig uh, mag zijn. aan historische datum, althans, eigenlijk natuurlijk morgen, 31 januari. Uh, 1826, het waren de vijf commissarissen, drie afkomstig uit Haarlem, twee afkomstig uit Amsterdam, die uiteindelijk een brief aan de koning schreven waarin zij vroegen om steun om het plan Eender Negotiatie, als dat dan het mooi oud-Hollands heet, om dat voor elkaar te krijgen. En dat plan bestond eigenlijk uit twee delen. Het aanleggen van een straatweg, dus een stratenweg tussen Aardenhout en Zandvoort. Daar zouden dan twee toren komen tolwegen en het uiteindelijke plan was om in Zandvoort de badplaats om daar het badhuisstand op te richten. Nou Koen Marijt, Koen van Toen, gefeliciteerd. Ja dankjewel, dankjewel. Ja een uh, mooi jaar denk ik die er uh, voor Zandvoort en haar inwoners natuurlijk uh, en de bezoekers uh, te verwachten staat. En uh, uiteindelijk ook een sluitstuk van het historisch onderzoek wat we met de hele mooie werkgroep hebben afgemaakt, waarin we de ontstaansgeschiedenis van Zandvoort als badplaats hebben onderzocht. Ja, want officieel is het morgen, hè? 31 januari eigenlijk, dat Zandvoort 200 jaar bestaat. Ja, er zijn veel verschillende data die eraan kan hangen, maar 31 januari 1826 is in zoverre belangrijk dat de vijf commissarissen die het hele plan omvatten om straatweg aan te leggen en het badhuis eh, op te richten, dat zij een brief naar de koning schreven met de mooie, het begin al, sieren, hè, sieren, ja. waarin zij eigenlijk vroegen om steun, steun dat zij het plan mochten gaan uitvoeren en of daar ook een financiële... Ja, compensatie, wie er voor financiële ondersteuning bij kon komen. 31 januari 1826, morgen dus 200 jaar geleden. Wauw, en ik hoorde dat de koning akkoord ging. De koning ging akkoord, <lacht> toen kwam een koninklijk besluit, koninklijke goedkeuring. Hij moest zelf ook nog even goedkeuring geven over de... Uh, ja, tolgelden, de, de tarieven die betaald moesten worden. En uh, ook over de ligging, nou, noem maar op, van alles en nog wat. Hij heeft uiteindelijk een koninklijk besluit uh, gemaakt en gegeven. En ook nog 10.000 gulden geïnvesteerd in de hele onderneming. En dat kwam voor hem als koning van het nieuwe koninkrijk der Nederlanden kwam dat vrij goed uit. Want ja, een stukje uh, wegaanlegging, een stukje infrastructuur... was voor zijn koninkrijk, zijn jonge koninkrijk, natuurlijk heel belangrijk. Want wat als hij dat nou niet had gedaan, hè? Ja, dan hadden we in Zandvoort geen 200 jaar gevierd, denk ik. Nee, nee. Dat sowieso, maar uh, ja, dan hadden we het toch zelf allemaal moeten regelen. Dan hadden we het uh, zelf moeten regelen. Maar goed, uh, ook al ben ik uh, van uh, buiten Zandvoort... de Zandvoorters heb ik de afgelopen maanden wel wat beter leren kennen. Mm -hmm. En die zijn vernuftig genoeg om zelf uh, iets te gaan verzinnen. Ja. Het ondernemerschap zit hier voor mij goed uh, in het bloed. Ja, het zit zeker in hun bloed. En uh, net werd ook de vraag gesteld... wat was nou het belangrijkste, het badhuis of de straatweg? Ja, als je het mij vraagt en de werkgroep eigenlijk vraagt, is het wel de straatweg geweest. Want daardoor raakte Zandvoort uit het isolement waarin ze het eigenlijk een beetje verkeerde. Natuurlijk, er kwamen vroeger wel mensen van buiten uit Amsterdam en Haarlem richting Zandvoort. Maar eigenlijk pas met die komst van de straatweg gaat de badplaats Zandvoort groot worden. Uh, eind jaren, uh, aan het einde van de 19e eeuw komt er ook nog eens de, de, de, de spoorlijn bij. Dan helemaal komen er mensen richting ja. het, uh, richting het ja. strand. Nou, hartstikke goed. Ja, je, we kunnen nog heel lang vertellen. Maar er gaat zo nog iets moois gebeuren. Um, bij deze zou ik je een keer willen uitnodigen in de studio... dat je wat meer over het boek kan vertellen. Maar ook misschien de details. Want er zijn zoveel leuke details gevonden in het archief. Dus uh, daar smullen wij natuurlijk ook wel van. Dat, dat doe ik heel erg graag. En dan kom ik samen met Walter en dan maken we er een... Uh... Een leuke middag van, laat ik het ja, zo zeggen. Ja. En gefeliciteerd met je vrijwilligersspel. Dankjewel. Ja, dat is, Die ja, heb je echt dat verdiend. Dat had ik niet verwacht. Had ik nee, niet verwacht. was echt het heel heel ja, vind ik echt een verrassing? Ja, dat vind ik echt heel leuk. Okay. Ja, ja, ik had Het boek had ik stiekem wel verwacht. Met inderdaad een lintje eromheen. In de kleuren natuurlijk van Zandvoort. Ja. Maar het lintje, of het in ieder geval het speltje, had ik echt niet verwacht. En dat is, uh, ik denk, te veel eer. Maar goed, dat, uh, nee, dat uh, laat ik aan anderen. heb je verdiend. En uh, welke klus heb je nu? Want welke badplaats bestaat nog meer? Nou, of ga je niet naar een andere ja, badplaats? De, de eerstvolgende badplaats die uh, op het lijstje staat... om in ieder geval een jubileum te gaan ja? vieren... dat is de badplaats Donburg. Dus oh. uh, ja... Uh, ook, prachtig. ook een prachtige. Die uh, zijn in 1834 beschrijven historici zijn zij, uh, ja. Ja, ontstaan als badplaats. Dus ik ben heel benieuwd of uh, de gemeente Veren... want het valt onder ja. gemeente Veren... of zij net zo enthousiast zijn als de gemeente Zandvoort... om daar ook historisch onderzoek uh, naar te laten doen. Nou, als we zien hoe jij dat hier hebt gedaan, dan weet ik het zeker. Dank je wel. Eventjes een vraag aan de burgemeester van Haarlem. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u ervan dat u hier zo mooi erbij bent... bij dit prachtige evenement... bij het slagen van ja, de afsluiting eigenlijk voor het vieren van 200 jaar... Badhuis, het gaat, uh, badplaats. Het gaat nu echt beginnen. Ja, ik vind dat heel erg leuk. Sowieso hebben we een hele goede band met Zandvoort. We werken met dezelfde ambtenaren. Maar los daarvan, ook historisch gezien, ja. uh, nou, als je het verhaal hoort, dan zie je dat ook toen Haarlem en Zandvoort al heel erg op elkaar betrokken waren. Dat Haarlemse mensen ook betrokken waren bij het aanleggen van die weg, bij het initiatief. Ja. Uh, en dat uh, de Haarlemmers natuurlijk van oudsher horen bij de frequente gasten in Zandvoort. Dus volgens mij wij zijn het twee gemeenten die een hele nauwe band hebben... en ik voel me uh, vanavond dan ook een uh, bijzondere gast. Als een vis in het water. Ja, precies. Mooie uitdrukking, ja. <laughs> Helemaal goed, dank u wel. Nou, Adi, hoe was het zo om in zo'n werkgroep te zitten? Gezellig. Ja? Ja, je versterkt elkaar natuurlijk. Iedereen heeft zijn eigen capaciteiten. En zijn eigen kwaliteiten, moet ik zeggen. En uh, ja, dat, dat is hartstikke leuk om te doen. Ben je tevreden over het boek? Ik heb het gezien en ik ben tevreden over het boek. Absoluut. Ja, ja, ik kan ja. niet anders zeggen, want ik heb zelf een stukje mee mogen zijn. Ja, daarom. Je ja. hebt een uh, mooi gastendeel eraan uh, toe mogen voegen, toch? Heb je het al gelezen? Nee, ik uh, oh. moet het toch in de handen krijgen. Dat is een verrassing natuurlijk voor jou. Ja, dat is leuk om te ah, doen. <laughs> ik heb er helemaal zin in om het te gaan ja, bekijken. Zeker doen. Hier in een vitrinekast staan echt even hele prachtige documenten. Ik heb hier bijvoorbeeld het originele plan der nego negotiatie. Tot vinding van de kosten van de bestrating van een weg naar Zandvoort... en het bouwen van een geschikt badhuis te Zandvoort. Dit is gewoon origineel. Uh, hier een afgedrukt plan der negotiatie. Plus nog een schetsboek van de heer Gortmans... waarin de Tolte Zandvoort getekend is in 1866. Hoe prachtig... Ja, ik vind het uh, heel bijzonder, hoor, dat we dat zomaar even hier kunnen zien. Maar Adi, jij kon tot op de centimeter vertellen waar het badhuis is. Ja. Waar het badhuis was. Ja, het grote badhuis. Maar waar precies? Links van de rotonde. De rotonde dus je van... Die steekt de kerkzet over. En dan kom je dus op het Badhuisplein. En aan de linkerkant lag dus het Hotel Groot Badhuis. Wauw. Nou, top. Ik sta hier met de heer Konijn van de collectiebeheerder... van het museum, of van Zandvoort. Ja, het Zandvoortsmuseum. En uh, ja, we hebben hier prachtige originele stukken. Ik heb ze net al even voorgelezen. Uh, dat is toch wel heel bijzonder dat we dat hier nu in het Zandvoortsmuseum hebben. Want dit, dit is eigenlijk de geboortekaart van de Badplaats. Dat is inderdaad de geboortplaats van, uh, van de Badplaats. inderdaad, uh, de, de, 200 jaar geleden heeft men besloten om uh, Zandvoort uh, ja, te, verbinden. te verbinden met, met, met, een, uh, met een weg. Met, ja, dat, dat, nou, dat was niet alleen de weg. Dat was natuurlijk het badhuis. Dat was natuurlijk het allergrootste begin. Ja. Uh, de, toen kwamen de gasten kwamen uiteraard... Uh, want in het badhuis kon je dan echt baden in zeewater? Ja, baden, ba ba in zeewater. Zowel in, in bad als in de zee zelf. Uh, want, uh, want dat was helend. Uh, dat vond men helend. Uh, dat, nu is dat nou, misschien wel zo nog, dat weet ik niet. Maar uh, dus, het, het zal wel wat uh, vervuild zijn. Dus, uh, oh, uh, ja. uh, maar dat, toen was het inderdaad helend. Ja, uh, he? en, uh, en ik hoorde een heel grappig verhaal net over uh, dat uh, de burgemeester Willink... Die Wilkes, Willigers, Willigers die, uh, woonde dan, uh, of die was dan heel veel meer in Haarlem dan hier in Zandvoort. Ik ja, en uh, hij gaf meneer Van der Meijen. Van Meijen, Gaf die uh, opdracht van hout allemaal een beetje in de gaten. Ja. En op een gegeven moment kwamen er dus uh, belasting op de visvangst. Klopt en dat, uh, daar waren ze het zeker niet mee eens, uh, de inwoners. En uh, dat, uh, die, uh, nou, die uh, wilden wel uh, op de vuist gaan als ze dat... Uh, oh. uh, nou, dat, uh, Van der Meijen was een goed uh, onderhandelaar. Dus die uh, kon het wel uh, voor elkaar krijgen dat ze niet op de vuist uh, gingen. En... Uh, uh, hij, hij schreef toen hij naar schreef de burgemeester. Inderdaad, van, uh, inderdaad van uh, dat... Uh... Nou, iets met de pistolen. Ja, u kunt wel komen. Want... Maar de pistool, ja, de pistolen die zouden, die waren weg in ieder ja. geval zoiets. Er zal niet geschoten worden als u komt. Nee, dat, dat, nee ik weet ook niet of pistolen ook dergelijk pistolen is. Uh... Oké, okay, dus dat is nog even iets om dat, uit te zoeken. Dat nou, moet je zeker uitzoeken, ja. ja. Oké, okay, dus uh, oké, okay, dat is wel interessant. Ja. Moeten we eigenlijk weer terug naar Koen. Ja. Want, uh, want ik zie meteen een soort cowboyland hier. Ja, nee, dat was het absoluut niet. Uh, dat uh, dat wil ze ook niet. Zeker, en zeker hadden ze die pistolen in Zandvoort. Dus uh, dan hadden ze wel met, op de vuist gegaan. Uh, en dat, dat, dat zal hij ook bedoeld hebben, neem ik aan. Uh, dat, ja. uh, en uh, nou ja, je bent zeker wel heel trots. Ik ben heel trots inderdaad uh, op, en op de, de, de, uh, de, de akte die hier ligt. Uh, ja. en, uh, maar ook uh, met, met voor het museum dat... dat, dat nou, inderdaad, een mooi museum hebben waar we ook onder andere hier aan de tijd kunnen besteden. Nou ja, iedereen moet gewoon komen kijken Absoluut. en iedereen moet dat boek kopen. Absoluut. Nee. Absoluut. Ja, iedereen moet kijken, kijken inderdaad. en het boek kun je kopen. Dus, ja. Dus, ja. ja. Nou. Dat gaan we dan toch maar even doen. Ik ga hem zo ook maar even uh, kopen. Want de verhalen vind ik toch wel heel interessant. Jazeker. Toch? Zeker. Nou bedankt. Uf. Nou we gaan nu richting Raadhuisplein, uh, Want er is een uh, officieel iets nog. Iets speciaals. Uh, iedereen heeft zijn jassen gedaan. Uh, Sommigen die hebben een, hebben een boek van 200 jaar badplaats al in hun handen. Ik ga hem zo even halen. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik hoor al muziek. Ik ga eens even een beetje meer naar voren. Nou, wat ik nu zie op het raadhuis... zie ik een hele mooie projectie. Uh, wat staat erop? De officiële opening. 30 januari, half acht. Viering 200 jaar badplaats, Zandvoort. Iedereen is van harte welkom. Hoe leuk. Even kijken. Het is toch al aardig druk. Lekker muziekje erbij... Nou, ben benieuwd hoor wat er gaat gebeuren. Het zal ongeveer zes minuten duren. Zeven, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, Het gaat beginnen. Er wordt iets geprojecteerd. Oeh, spannend. ZFM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 cultuur en sport op ZFM. ZFM. Ja, ja, dat was... Uh, we zijn er weer bij Boudewijn de, de, de, de Groot. Ja, ja, ja, ja het mooi, zijn, mooi, mooi, mooi. is zijn beginperiode. Ja, nou, we hebben net geluisterd naar uh, uh, Carina, hè, over wat er gisteravond allemaal gebeurde. Inderdaad. Het eindigde een beetje raar, uh, toen werd het spannend en opeens was het afgelopen. Maar uh, het werd spannend, omdat die ja, lichtshow nog moest beginnen. Precies, natuurlijk. en een lichtshow op de radio gaat heel slecht. Ja, die gaat, ja, dat, ja we kunnen het wel even laten zien, maar... Uh, oh, dat gaan we niet doen, hè? Dat gaan we Nou, niet. we gaan er wel over doorpraten, over uh, 200 jaar badplaats. Want aangeschoven zijn uh, Gert-Jan Bluis, de wethouder, en Lars Kree. Wethouder. Oh. Bij, wethouder. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Uh, nou ja, goed, uh, jullie waren er gisteravond ook bij. Uh, uh, dat boek, daar heb jij meegewerkt, ja. uh, Gert-Jan. Ja. Ja, nou, uh, ik, uh, ik zat in de werkgroep, dus uh, vandaar dat ik uh, daarbij zat. En uh, nou, dat, ik heb natuurlijk ook uh, zelf veel onderzoek wel gedaan. Ja, dat ik lijkt mij de, ook. Dus, en toen het dus voorbij kwam, het begon eigenlijk al met het Paulus verhaal. Want als je dan in, in, in, in, in de, de dorpskerk kwam en dan zag je die. Al die schildjes hangen. Jeetje, wat, wat, wat een geschiedenis. Maar waar staat dat nou? Dus dan, ik ben er wel in die oude boeken. Ik heb er een stuk of twintig gaan zoeken. En dan, nou, was al bijna niks. Hm. En dat, dat, dat met die strandweg en, en, en volgens ook bijna niks. Dus, en toen is Koen zich aan bij ons. Ja, dat was toen voor volgens... ja, kwam een mailtje van Koen. Ja, van correct, weet die, ja, weten jullie wel ja, dat... dat, uh... dat jullie de, de, de, in, nee, in 24 dan 200 jaar bestaan. Oh, oh, ja, ja nee, dat weten we wel, dat het ongeveer... Want het is uh, 5, 175 was uh, toen... Ja, ja, ja, ja nou, en zo hebben we het meteen uitgenodigd. Ik vond het he ik wel heel leuk om dat te doen. 150 jaar is ook nog uh, vliegvier, hè? Jaren 70. Ja, jaren ah, ja. Ook met een boek trouwens. En ik kon dat boek niet terugvinden. Nee, de... die, heb ik ook nog niet, die heb ik ook nog niet gevonden. Ja. Maar, maar dus, en, dus, ik, ik dus weet het die het wel, mij... He? <coughs> ik heb zelf ook altijd uh, veel in geschiedenis gedoken. <coughs> Romeinse tijd en... De, de, de geschiedenis van Egypte. Dus ik vond het wel mooi dat we dat nu eens echt gingen onderzoeken. Ja. Ja. En hij was enthousiast, wij waren enthousiast. En dan ja, moet je in een groep bij elkaar, dus genootschappen bij. Uh, uh, en zo zijn we eigenlijk begonnen. En, en uh, je, heb je ook meegedaan met het echte onderzoek? Ja, ik, bij... ik ben een paar keer bij het onderzoek meegewezen. noord ja, uh... ja, ja, ja, precies, want zij zei. Zijn... Ah, ja. Zij zijn een dus de diepte, en dat zie je dus in het boek, want het boek ook echt terug. Als je Gort en Stroop het boek pakt... Ja, dat je ken je, ik. Ja, ja, en je ja. twee pagina's een beetje omschreven. Maar hun gaan echt de diepte in. Ja. Ja. En wat ik natuurlijk heel interessant vond, dat, dat was natuurlijk net de tijd dat Napoleon. De, de, die was in een, uh, 1814 met Waterloo. 1815, nee, 1815, 1815 was het. En, ja, en ja, Nederland was ja, eigenlijk dat ook, ook helemaal op, op zijn gat. En die armoede die er was, ja. daar had je over gelezen. En zij zijn echt erin gedoken. Ja. En ook die verhalen die er dan boven tafel komen. En die, die verhalen gaan zijn prachtig. Ja. ja, dat is hartstikke mooi. Ja. Dat is zo, en hoe, bijvoorbeeld, dat staat er ook in, iets verteld. Maar hoe is de hoge weg nou ontstaan? Precies. Dat, ja. en dat, nou, de hoge weg is eigenlijk ontstaan door, de, door dit gebeuren. Ja. Ja. Want die hoge heren vonden het wel mooi, zo'n badhuis te zalven wordt. Maar ze wilden echt niet door dat stinkende visdorpje. Nee, nee. Met waar de kleren buiten de heren, en de kinderen speelden. Mm. Dus zodoende zeiden ze... wij willen bezuinigen de kerk. Willen wij die weg hebben? En ja. zo is de hoge weg ontstaan. Ja. Ja. En zo zijn er nog veel meer verhalen. Ik heb zelf vanuit het BISdom ook verhalen van de voets ik gevonden. Ik heb nu vijf verhalen gevonden. En dan zie, komt er ook aan de orde over... dat, dat men het toch al niet zo leuk vond. Met die pistolen, dat verhaal. Maar er zijn nog meer verhalen. En die gaan we ook nog wel verder... Opdiepen en ook nog wel publiceren, daar zijn we ook mm -hmm. mee bezig. Ja, dat is fantastisch. Maar nou, het boek gaat echt 170 pagina's over de inhoud. Ja, en ja. uh, Sanfos Strand is van mijn tocht het doel. Uh, heb jij nou dingen, uh, zie je in het boek staan, die jij nog helemaal niet wist? Nee, ik wist helemaal heleboel niet. De, de details, uh, dat die koning Willem I, uh, dan ook die aandelen, dat hij die, die aandelen ook koopt. Uh, en, en, en hoe dat dan ter werking in het begin met... Met, met, met die, die, die, die banen vullen en, en, en wat het allemaal kostte, en hoe zich dat ontstaat, en hoe dat zand zich dan verder ontwikkelt. Nee, dat, dat was heel sumier omschreven. Dat is wel heel slim opgezet, hè? Ja, ja, toen. Ja, toen, ja. ja. ja het, is wel, het is natuurlijk wel interessant voor als politicus dat, dat ze dan in een in zo paar jaar tijd zoiets voor de grond de staat... In 30 jaar om daar op dat plein wat, wat nuttigs neer te zetten. Dus nou ja. wij doen dat gewoon even. Al 50 jaar mee bezig. <laughs> en de historie geeft ook aan waarom ze dat gebouw zo daar neer mm. hebben gezet. Ja. Dus ja, ja. Nou ja, We gaan straks nog even iets dieper op de boek in. Ik wilde even naar uh, Las uh, best Wethouder toerisme onder andere en evenement ook. Hè. Dat staat ook in je pakket ja, natuurlijk. Zeker. Ja. Nou, Dit is een groot evenement. Dat is nu gisteravond afgetrapt. Ja. Uh, die lichtshow die is nog een paar keer te zien. Hè? Kun je er iets over dat Vier keer nog te zien? Of ja, zo die beetje? is komende maand nog... Uh, uh, uh, elke dag of... Uh, uh, iedere avond. Iedere din. avond. En dan uh, vier keer wordt die in, in de periode van half acht tot half tien wordt die, uh, oh, okay. dus elke geprojecteerd. Avond. Dus iedereen kan, iedereen kan voldoende moet, tijd moet zien, om ja. uh, er naartoe te gaan. Nee, want ik, nou. ik, de gisteravond dacht ik dat het maar vier keer is, maar het is vier keer per avond. Ja. Elke uh, avond. Met, uh, ja, met, met muziek erbij. Uh, ja. Nou ja, het is natuurlijk een aftrap van een uh, heel jaar hè, wat we gaan uh, vieren. Uh, kun je iets zeggen wat er nou verder nog uh, gaat gebeuren met uh, evenementen dingen eromheen, zeg maar? Ja, nou, het, het, het uh, was gisteren de aftrap van het ja. jaar ja. Uh, 200 jaar badplaats. En dat, uh, dat betekent dat we komend jaar ja, eigenlijk alle activiteiten die er in zand wordt zijn, die willen we in het teken van 200 jaar badplaats. Uh, uh, zetten. Dus dat bet bet betekent alle uh, evenementen die, sommigen zeggen, extern in Zandvoort georganiseerd worden, die willen we zorgen dat die thema te 200 jaar bad plaatsen. Uh, ja, dus niet uh, evenement als te smaken, dat hoeft daar niet in. Nou, ook. Dat uh, ja, kan uh, natuurlijk ook. Maar nou, als het uh, aan mij ligt, kan er bij ieder uh, ...evenement, kan er een er thema... Aan, ...kan je ja. zelf nadenken... ...als organisator... Hm. ...hoe kan ik nou het thema 200 jaar bad plaatsen? Ja. ...wat zou mooi zijn als... ...Wereldse smaken zegt... ...wij gaan een gerecht... ...serveren wat... we ...200 jaar geleden... In Zand wordt vergeten. Nou, in, in ieder geval duinaardig, ja, denk ik. Uh, <laughs> <laughs> dat weet geen Ik zie al iemand naast me ja. die uh, geïnteresseerd ja, is. In, <laughs> ja. Ja. Maar in ieder geval, uh, we krijgen natuurlijk een groot cultureel evenement hè, nog. Ja. <laughs> ja, nou ja het be begint vanavond met Lightwalk. Ja, vanavond is de Lightwalk natuurlijk. De Lightwalk. Zullen er in ook thema een de teken van... eigenlijk? Of ja. Niet? Ja. Ja? ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja. Ook de, het thema wat ze vanavond. en ik zal er niet te veel over, uh, over vertellen, maar dat is echt wel. ...herleidbaar aan Zandvoort, ja, strand, wel. zee. Ja, en, ja. Ho, en 175 jaar basplaats dan. Of, 200, eh, 200, 200, 200, 200, jaar, 200 jaar basplaats. 200 jaar, 200 jaar wat 200 jaar, maar dat komt er ook in terug, zeg maar. Ja, ja, ja zeker. Okay. Vloed hebben we natuurlijk, het <laughs> ja. nieuwe cultureel meerdagse evenement... ...wat in mei georganiseerd ja, ja. Uh, uh, wordt. Uh, nou, ik kan zo doorgaan. We gaan uh, een, uh, een portretserie van 200 Zandvoorters uh, maken... Um, ...die in samenwerking met de Zandvoortse Courant... ...maar ook met het Zandvorse Museum uh, gepresenteerd gaat uh, mm -hmm. worden. Maar hoe, kun je iets meer over zeggen? Wat dat wat gaat inhouden dan? Ja, dat zijn 200 uh, Zandvoorters. Ja, oké, okay, maar die, die, in, de, in de loop van die 200 jaar zeg maar... dit, ...die, die, die zeg maar iets betekend hebben voor Zandvoort, ja. neem ik aan. Maar, ja. maar hoe komen die naar voren dan? Ja, die, die gaan geselecteerd worden. Daar is een, uh, een, een groep voor ja. die uh, daar... Zandwoorders voor gaan uitnodigen. Sommigen zeggen de prominente zandwoorders, ...maar ook maar ze, ze de moeten, gewone zandwoorders. Ze moeten wel leven. En ze moeten wel uh, leven. Volgens mij is dat wel een, uh, een voorwaarde. Oké. Er komen dertig op de boulevard uh, te hangen. Wisselend met de Zandvoortse Courant... ...zal er uh, een portret in de Zandvoortse Courant uh, komen... Uh, er worden ook video's uh, uh, gemaakt. We moeten toch een beetje, ja. on ondanks dat het 200 jaar is, moeten we een beetje met onze tijd uh, ja. Ja. Uh, mee. Uh, um, ja. En allemaal ook in samenwerking met het uh, Zandwoord Muuseum. Mu waar ja. alles ook, ook uh, ja. uh, neergezet gaat uh, ja. okay. worden. Dus we uh, nou ja, dus hopen werk aan de winkel dan ook. Een uh, hoop werk aan de winkel. En we hopen uh, ook. Dus ik doe ook een oproep hiervoor. I I Iedereen die in Zand wordt iets organiseert. Kijk in, hoe groot of hoe klein dan ook. of je het thema 200 jaar badplaats erin kan, ja, ja, ja. kan ja. verwerken. Want met z'n allen, hè, we hebben het met z'n allen Zand wordt groot gemaakt. de afgelopen 200 jaar van vissersdorp naar badplaats. en van badplaats naar kustplaats. Nou, en laten we ook zorgen dat we dit jaar het. Met z'n allen ook het thema 200 jaar bad plaatsen. Ja, nou, dat is een beetje lastig met de grootste evenementen dat we hebben. Dat is de Formule 1 natuurlijk. Dat, 200 jaar geleden was er nog geen uh, Formule 1. Maar dat uh, nou, nee, even... is een beetje moeilijk om dat erin te verweven. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ja, maar je kan het, het verhaal, ook het circuit, heeft natuurlijk een, een verhaal. Een, een, een, een geschiedenis. Een, een verhaal, ja. een, een geschiedenis in Zandvoort. Dat ja, zou, zou leuk ja. zijn. Uh -huh. Als ze er ook iets mee gaan uh, ja. uh, doen. Nou, we hebben de historische Grand Prix. Het lijkt me ja, ook, ook, ook goed dat we daar iets... We ja. hebben ook een beeldmerk ontwikkeld over Zandvoort Zand 200 jaar badplaats. Het lijkt me ook goed dat we dat ja. in alle evenementen ja. zichtbaar uh, uh, uh, uh, verwerken. Ja. Laten we met z'n allen mm -hmm. zorgen dat het thema komend jaar uit, uh, nou, dat het overzichtbaar ja. is in de openbare ruimte. Ja, ik zag dat evenementen nu al moeten worden aangemeld. Hè. Dat is uh, tot... Ja, t, uh, ja, als je het over de reguliere ja. uh, evenementen hebt. die hadden al aangemeld moeten zijn, natuurlijk. Want mm. de vergunningen aan, aanvragen uh, lopen. Maar als je het over t, 200 jaar badplaats. Uh, hebt, Ja, dan kan je gewoon ieder moment. Dus de agenda. Hè, we hebben ook een website, 200 jaar badplaatsen.nl. Uh, Dat is ook een dynamische uh, Oké, okay, daar kom ik even op terug. Dus meld je aan, neem contact op. We willen ook meedenken ja. hoe kunnen we het thema in jouw evenement, activiteit, mm -hmm. hoe, hoe groot of hoe klein ook. Kijk, de kinderkunstlijn bijvoorbeeld, die gaat ja. ook het thema aan het 200 jaar badplaats ja. geven. Volgens mij kunnen we echt, er wordt zoveel georganiseerd in Zandvoort dat we dat echt met z'n allen kunnen ja. Het ja. is een leuke uh, website. Halen. Ja, daar heb je hem voor. Je, uh, ja, ja. Dus, ja. Uh, ik ga hem zeker even bekijken. Ja, en de, de agenda staat er al op. Maar nogmaals, het is een dynamische website. Maar ook een dynamische agenda. Wat houdt het in, dynamisch? Dat wat er nu op staat, er volgende uh, maanden niet meer opstaat. staat. Oh, okay. We hopen dat het aangevuld is. Dat er steeds meer nieuwe uh, activiteiten erbij uh, komen. Ja. Oké, okay, uh, we gaan nog even terug naar het boek, uh, Gert-Jan. Um, ik hoorde een mooi verhaal over die burgemeester. Dat hij niet meer hier durft te komen. Omdat. Uh, zeg maar de, de belasting werd gegeven en uh, pistolen kwamen uh, voorbij. Kun je daar iets over vertellen? Want, uh. Nou ja, dat, dat, dat verhaal, is. er zijn heel veel van die verhalen. Het was natuurlijk een beetje een ruige tijd, toen de tijd. Hoor. Een andere manier van uh, met elkaar communiceren, denk ik. Dat ging meer, ja, dat ging niet via WhatsApp. Uh. Dat ging niet via <lacht> WhatsApp uh, dus, uh, en, en dat soort dingen. Nee, maar dan, dan zie je wel, en dat, dat is het verhaal wat ik over vertelde. Die, die zowerts kwamen op een gegeven moment ook gewoon in opstand... Want die, die weg lag er wel en het werd drukker op die weg. En het was eerst natuurlijk een zandweg. En dan, in die tijden was het normaal dat de bewoners uh -huh. zo'n weg onderhielden. Dus een kuiltje dichtgouden. Dat gebeurt trouwens bij mijn broer in Oeganda nog steeds. Yeah. Dus wat dat betreft is het nog steeds in de wereld zo. Maar alleen in Nederland niet. Dat is anders. Maar die begonnen in een opstand te komen. En in het, dan kun je ook in het contract weer lezen: dat die, die, die club die, die moest die weg onderhouden. Nou, en dan komt de protest nou, en, en, en, dat soort dingen gebeurden dan. En dan zeggen ze, ja, dan, dan, moet, dan stoppen ze maar met, gaan we blokkeren. En nou, toen heb de, zijn ze naar de gemeenteraad gegaan, want die was er toen al. Die heeft toen gezegd tegen, ja, of die weg ga je nu onderhouden... of we gaan die weg aan het Rijk teruggeven. Want het Rijk had natuurlijk ook, uh, koning Willem I zat er natuurlijk ook een beetje achter. Nou, en, en zo kwamen dus ook al de eerste protesten over dat soort zaken kwamen dus wel Maar die burgemeester, die destijds die zat verder in Haarlem, begreep ik. En die durfde eigenlijk niet meer naar voor te komen. En die Ja, maar de mensen voelden zich natuurlijk... ja, jullie verdienen allemaal lekker geld aan... maar wij mogen die weg onderhouden, weet je wel. En dan komt de tekst... van een krikvors kan je niet plukken. Dit verhaal komt bij die voets vandaan. En zo zijn er wel meer van die verhalen. Ja, zo is er ook een verhaal... mag ik best wel vertellen... over een familie Bluis... Want het was in, de, in, in die oorlogstijd. Dat ja, was zo lang geleden. Ja, dus, nou, dat, die, die, die, die, die, die zaten daar... Die moesten die, die Franse soldaten in kwartieren. Want er zaten misschien maar Martine Zandvoort. Nou, die, die was niet zo aardig. Of die had wat... Er was ook familie van, joh. Er was familie schijnt dat er zijn. Ja. Dat is ook een verhaal van... Nou, en het werd, ook, er werd geweld wel opgelost in die tijd. Ja. Het verhaal gaat dat die soldaat gedood is. En achter de muur is gemetseld. Ja, Ik kom er niet helemaal achter of dat het waar is. Maar zo, dat waren die tijden. Ik eens kijken juist of het... Ja, nee, bij mij in mijn huis Maar dat soort verhalen... Nee, maar het was gewoon een andere tijd wat dat betreft. Maar uiteindelijk gaat het wel bij die mensen... dus in dit geval over die strandweg onderhouden. Ja, jongens, het is jullie weg. Dat soort discussies hebben we natuurlijk nu ook. Ja. Wat ik nog wel grappig vond, dat werd gisteren gisteravond nog even aangehaald. Over die, uh, die koetsen, die moesten dan de tol betalen. Hè? En ja, ja, ja, ja, uh, ja. drie cent. Ja, ja, ja. En dan uh, mensen die erin zaten, moesten 10 ja, cent betalen. Ja. Maar die stapten vlak voor de die tol uit. uit om, ja, en precies. liepen eromheen En dan ja, ja, ja, ja, ja, stapten ja, ja, ja. ze weer in. Ja, ja. Om die dus pak bij, hè? De, tolweg. De, tolweg, de tolweg. De tolweg, ja. Maar ook in Aarduans, bij Ja, maar dat is nou het mooie. En dat staat ook heel goed in het boek. Daar worden dat soort dingen ook echt omschreven. Ook hoe dat dan tot stand komt. Uh, met, met, met die Willem I En ik, ik heb dan ook weer verhalen... weer van later... de ene zegt dat er werd goudgeld verdiend... en de ander zegt weer van niet. Hè. Dat, dat soort verhalen heb je natuurlijk... dat heb je hier ook. Ja, je niet, je hebt strand, want de strandpachten zijn allemaal schatrijk. En dat is bij dat soort dingen ook. Ja. Je ziet gewoon herhaling. En het is juist mooi dat het boek wel... je meeneemt in dat tijdsbeeld... En ja, dan moet je er wel de tijd voor nemen ja. om zo'n boek echt te willen lezen. Wat, wat, wat vond jij nou het meest verrassende wat je, wat je tegen bent gekomen in de afgelopen uh, anderhalf jaar? Nou, het, het, het verrassende is, is dat er eigenlijk toch zoveel is opgeslagen. Als je dan in het ja. Hollandse archief komt, hoeveel documenten daar dan zijn en liggen uh, met alle informatie. Dus uh, het is wel heel mooi dat het, ja, dat het ja. er gewoon is. Dat het tot in detail allemaal beschreven staat. Ja, maar die, die uh, uh, historicus uh, Komarijt, die het ja. dan uiteindelijk gedaan heeft. die heeft ook Noordwijk uh, ja, gedaan. Ja, hè? Ja, ja. En daar heeft hij zes jaar over gedaan. Ja, en ja. dit is eigenlijk in anderhalf of twee jaar. Ja, nou uh, ja, dat, zo ging het ook. Hij kwam dus bij ons voor het eerst, bij, bij Walter, uh, Walter Sans en mij binnen om kennis te maken naar aanleiding van zijn mailtje. En toen legde hij dat, dat boek op tafel van Noordwijk. Dat is wel wat dikker boek. Uh. Het eerste wat ik zei, ik zeg, dat willen we ook hebben. Ja, oh ja. ja zo, even dan. Dus, en, toen, en zo is het eigenlijk ontstaan. We ja, ja, ja. hebben onderzoek gaan doen. Uh. En ik zeg, ja, nou, de discussie van welke datum het dan is... dat was, was altijd interessanter. Mm -hmm. En daar waren we al heel snel mee bezig. Nou, dus die eerste zoektochten... Naar welke datum er nou bij hoort. Is dat nou 24, 25 of 6? Dat vond ik eigenlijk wel het interessantste. Ja. Om die documenten als, dan als eerste te zien. Hé, hey, daar staat dat in. Ja, daar staat inderdaad in ja. dat het op 31ste dat was. Dus dat is wel... ja, het, boek, dat je... het boek is het hele jaar te koop uh, uh, alleen maar in de museumwinkel van het Museum, ja, van het Zandvoort ja. Museum. Uh, kost uh, 14,95. Ja. En ja, elke zandvoerder zou moeten hebben. Absoluut, ja. Ja, dat, dat ja, geloof ja, ik ook. Nee, ja, dat is ja. ja. Dat is ook mooi. Daar hebben we dan ook daar bij het Zalversmuseum... Museum. Om daar ook de, de, de loop in te houden. En dat heeft er ook mee te maken. En het originele uh, negotatieplan staat ook daar in de vitrine op dit moment. Ja, dat kan ja. je dan ja, ook ja. even zien. Het officiële ja, document, hè? Ja. Dat vind ik het mooiste. Die, het is heel die, bijzonder, echte, ja. die officiële documenten. Het ja. is wel altijd moeilijk te lezen met die. Ja, aan, uh, wel de, mooi geschreven, maar wel erg mooi. die krulletters en zo, maar ja, die, ja. die komt die leest dat gewoon uh, zo ja? weg, hè. Ja. Oh. Dat is dan wel mooi weer. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dit boek in ieder geval is een uh, welkome aanvulling ja. op uh, de twintig boeken die jij ja, ja, over ja, ja, ja. de ja. geschiedenis ja, van Stoen ja, ja, ja, ja, ja. gezet, hè. Ja, ja, ja, ja. Maar uh, je bent er blij mee dat je ja, dit zo, ook ja, ja. hebt uh, Ja, Ik vind het echt een uh, geschenk uh, voor ja. mezelf als wethouder dat ik ja. hier ja. aan mee kan werken. En hem samen met Lars dan nu ook zo 200 jaar op een leuke mooie manier Ja, Kijk, het gaat natuurlijk niet die 200 jaar... om alleen hierover te hebben. Die 200 jaar gaat ook tot en met de Grand Prix. Dus ja, wat ja, heeft, ja. moet je niet in het verleden blijven. Ja. Je moet ook wat er nu speelt en, en wat de toekomst uh -huh. is. En waar kijk jij het meest naar uit de uh, komende jaren, uh, los? Uh, welk evenement? Uh, uh, ja, dan ga je aan een wethouder... Maar vragen ja, uh... evenement die... alle evenementen natuurlijk Alle okay. nou ja, nou, evenementen zijn even je, waard. Misschien heb je nee. iets van... Uh, ik kijk meestal naar de Grand Prix, maar ja, goed... Nee. Uh, nou ja, ik, ik vraag het nee, maar. Nee, ik, ik ben echt ontzettend nieuwsgierig naar vloed. Uh, oh. Ik ja. word natuurlijk tussendoor bijgepraat. Dus ik weet niet alles, maar wat ik hmm. echt hoor... Denk ik dat het echt een toegevoegde waarde ja, voor zantwoord gaat ja, ja, ja, ja. zijn. Het is natuurlijk ook een wens die uit de... Een samenleving zelf ja, gekomen ja. is, waar Gert-Jan eerst in zijn cultuurnota naar gerefereerd heeft. En wij nu door middel van het evenementenbeleid echt ja. uitvoering aan gaan geven. Dus ik denk dat dat echt een ja. mooi nieuw toegevoegde Oké, okay, nou ja, we moeten nog maar of jij wethouder we. kan blijven. Ja, ik bedoel, zeker. Ik ja. krijg je natuurlijk 18 maart gemeenteraadsverkiezingen. Ja, je bent wel weer kandidaat-wethouder, hè? Ik ben kandidaat-wethouder, ja. Oh, zeker, ja. Dus uh, zou VVD wordt heel gehoord. groot, heb ik gehoord. Uh, dat weet ik niet. Maar, maar het blijft wel buiten de politie. heb ik ook begrepen. Maar goed, nee, hoor. Laten we het hopen. Ja, sta, Dan als van het aan jou ligt, zeker, hè? Maar, <laughs> maar we <laughs> moeten helemaal afwachten, Want CDA wordt ook groot, hè, ik, ik denk het wel, ja. Iedereen We weten we weten in ieder geval zeker... Zullen de partijen het met elkaar moeten... doen? Ja, natuurlijk, ja. En daar kun jij niet meer aan meewerken, want jij stopt ja, ja. Weet je zeker? Ja. Oké, okay, nee prima. Ja, hey, we, we gaan zoemen, want we hebben nog een, nog een gast voor het uh, eerste uur. Ik mag jullie hartelijk danken voor jullie komst. Een geweldig weekend en een geweldig jaar zomer zeggen het jaar. Oké, Goed uitzending. Ja, dankjewel. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Ja, dat was... Uh, um, Earth and Fire. Ja, dat goed bang, ja. Ja, ja, ik heb ze ooit een keer gezien in Muiden in het uh, Pengebouw. Oh ja? okay. Ken je dat nog? Pengebouw? Nee, dat ken ik ken het niet. Nee. Ja, ze, wel, ja, ze bandje, ja. wel iets. Ja, heel... nou, we gaan in ieder geval door met ons uh, laatste onderwerp voor het nieuws van 11 uur. Aangeschoven is uh, Jerry Kramer van Jong uh, Zandvoort. En Bram En we gaan het hebben over de lijst van, uh, van uh, jongens al voor die is nog niet bekend eigenlijk, hè, officieel. Maar aangezien uh, Bram hier zit, nou ja, Jerry, uh, Stefan Wal, waarom is Bram erbij? Ja, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Ja, um, ik vond het leuk, we hadden ook de vier jaar geleden zo gedaan om ons uh, te presenteren, uh, lijsttrekker. En uh, nou, zoals het misschien het gerucht al ging, ging ik een stapje terug doen ja en, uh, nou, Daar kunnen we, we zo kunnen... nog wel even over praten Ja, en, uh, en ik heb een opvolger gevonden in Bram En uh, hij gaat uh, bij de komende verkiezingen de kart trekken De kart trekken, ja. nou dat is uh, prima Want Bram was natuurlijk al bekend als commissielid en als uh, uh, aspirant Tweede Kamerlid? Nou, dat nog net niet, denk ik. Nee, ja, aspirant niet. Maar, ja, aspirant Tweede ja, Kamerlid. Ja, dat heb ik goed Je kwam nou, met, met een paar stemmen tekort, Bram. Ja, net een paar. Dat is ja, jammer, 19, he, ja. Ja, zo. Ja, ja. ja. Nog even <laughs> terug naar jou, uh, Jerry. Want we gaan even terug naar 2000, uh, twee, uh, 2018. Nee, 2022, sorry. Want jullie bestormden zeg maar, uh, de, de Raad in Zandvoort met 1304 stemmen. Jullie werden de grootste partij. Was dat toen een uh, enorme uh, verrassing voor jou of nee. niet? Nou, dat we de grootste zouden worden, was wel een verrassing. Dat we het goed zouden doen, dat ah. uh, had ik wel verwacht. Maar niet meteen uh, de grootste. Nee? Ah. Was dat, uh, ja, dan, dan heb je meteen meer, veel meer verantwoordelijkheid. Hè? Je moet kort trekken met de coalitie. En... Nou ja, dat komt. Dat voor mij was het inderdaad een hele drukke periode. Want je hebt sowieso uh, je hebt een nieuwe partij, je ah. hebt ook nieuwe mensen die je moet inwerken. En ondertussen moet je de, de informatieronde gaan doen. Dus ga je kijken met welke ja, partijen ja. een coalitie kan gaan vormen. Nou, en uh, waar ik al bang voor was... De, de verhoudingen in de gemeenteraad waren op dat moment nog best wel lastig. Waar een aantal partijen die echt gewoon niet met elkaar door een deur konden. Dus, dus dat moest wel opgelost uh, worden. Nou, dat kwam allemaal eigenlijk wel op ons bordje terecht. Uh, om dat, daar toch dan een coalitie uh, uit te vormen. Nou, en het, dat is uiteindelijk ook, ook gelukt. Ja. Maar het was, wel, het was wel eventjes aanpoten in het begin en het was ja. ook niet heel erg makkelijk. Nee, begrijp ik. Jij, uh, uh, zeg maar halverwege ben jij uh, uh, tijdelijk afgehaakt. Hè? Dat kon door je gezondheid geloof ik ook, uh, dat was de, uh, omdat Kim toen uh, een tijdje fractievoorzitter was. Uh, toen ben je weer teruggekomen. Uh, heb jij nog overwogen om zeg maar, de kar weer, weer te gaan trekken? Of uh, had je dat al snel door, dat, dat ga ik niet nog een keer doen? Nee, kijk, ik, misschien de mensen weten het wel. Ik heb natuurlijk ook twaalf jaar als laatste voor de VVD ja, uh, ja. in de gemeenteraad gezeten. En vier jaar ben ik er toen uitgegaan, toen was ik ook wel klaar met de politiek. Ja. Alleen zag ik dat de verhoudingen nog steeds gewoon niet oké okay waren. Uh, nog steeds heel veel ruzie. Nou, en vandaar dat het is eigenlijk ook jong Zandvoort ontstaan. Niet zozeer met het idee om dan zelf weer de gemeenteraad in te gaan maar wel met het idee om jongeren actief uh, bij de politiek te betrekken... zonder zeg maar, met een partijkleur uh, gewoon iets te doen voor ons dorp. Uh, en ik denk dat ik op dat moment, uh, toen nieuwe mensen er allemaal waren... dat het handig was dat ik erbij kwam met mijn ervaring. Dus dat heb ik ook gedaan. Uh, en nu zie ik gewoon, nou, in ieder geval de, de top drie die we hebben... gewoon mensen die gewoon al ervaring hebben en ook de energie hebben... En ook iets met het dorp willen gaan doen. En ja, en dat, dat, uh, dan kan ik gewoon gerust met een gerust uh, gewoon een stapje ja. terug. Uh, Hoe zie de... je nu op dit moment die verhouding in, in de raad dan? Is dat wel verbeterd? Of, uh? het, is wel, het is wel verbeterd. Maar als ik dan <coughs> de laatste... Uh, zoals je, jullie collega Jelmer, die doet dan weer de podcast. En als ik dan weer hoor waar het dan allemaal weer over gaat. En allerlei complottheorieën en zo. En dan ja. is, Jongens, houd daar nou eens mee op. Mm -hmm. Kijk nou eens naar, naar, naar, naar voren. Want iedereen heeft zijn bepaalde manier van hoe die. Ook met de coalitiebreuk die is geweest, is hoe dat is gegaan. He, ook met toen de verhoudingen waren, maar we moeten gewoon vooruit. En ik denk dat we het nu moeten hebben over het programma en over de energie. En de mensen die de komende vier jaar moeten gaan doen. En dan niet meer al die oude koeien. Maar ja, borst... maar goed, de mensen die moeten gaan stemmen, die zullen ook wel terugkijken, weet je wel. Ik bedoel, wat er gebeurd is en uh, uh, ga ik op die partij stemmen? Hoe is die geweest? Uh, ik bedoel, dat, dat, is, dat moet toch kunnen. Nou, dat, dat mag ook. Ja. Nee, maar jongetje we moeten er alleen maar vooruit kijken. Niet Ik wachten. vind dat je als politieke partij vooruit moet kijken. Ja, dat, je, ja. dat wij eigenlijk het voorbeeld moeten geven van jongens. En dat was ook de vier, waarschijnlijk vier jaar geleden zo de reden waarom wij zoveel stemmen haalden. Hm. Omdat wij niet. Uh, gingen terugkijken en ja. niet uh, um, gingen wijzen met ons vinger van die heeft dat gedaan of die heeft dat gezegd. Nee, okay, Want ja. dat niveau, dat moet je gewoon loslaten. Want wat iemand acht jaar geleden heeft gedaan of die een keertje uh, de vorige vergadering heeft gezegd, is helemaal niet relevant. Het gaat gewoon om besluit wat je op, op dit moment moet nemen en welke toekomst je wil uh, als dorp. Hmm. Maar goed, uh, uh, ja, dan ben ik het wel met je eens. Uh, Oké, okay, die, die, die lijst die jullie hebben, hè? ik bedoel, Brom staat dan op één. Hoe ziet het er verder uit? Nou, op twee hebben we Marloes uh, Paap. Die okay. is uh, al vanaf het begin van uh, raadslid, raadslid uh, ja. bij ons. En uh, nou, ja, Marloes doet het heel erg goed. Ja, zoals uh, vorige week hier. Of twee, twee weken geleden. Ja, ja. ja natuurlijk. Ja. Uh, ook met, uh, met de petitie die heeft ze Precies. hier uh, uh, uitgelegd wat, ja. we, wat, we, wat we hebben gedaan. Dus zij is heel erg actief geweest ook met parkeren, maar ze heeft ook echt gezorgd voor, voor de jongeren in Zandvoort, dat iedereen ook mee kan doen. Hè? Dus ook met sportactiviteiten, dat er een bepaald budget voor is gekomen, dus ook voor, voor minima in Zandvoort. Het is gewoon heel erg belangrijk dat iedereen in, in deze maatschappij mee, mee kan komen. Um, op drie hebben we uh, Remy uh, Driehuis. Uh, Remy okay. die loopt ook al... Commissielid geweest, toch? Ja, hij is nog steeds uh, buitengewoon commissielid. Ja. En ik zie in deze jongen die wil gewoon heel veel doen uh, voor de economie van, van Zandvoort. Is heel erg ook bezig op het thema mm. met uh, huisvesting. Laatste paar keer ook echt met moties gekomen. Dat ik denk, wow, uh, om, om regeltjes te gaan schrappen om sneller... Uh, nou, je weet het, met, mm -hmm. uh, met Siska samen heeft hij dat uh, goed opgepakt. Dus uh, nee, dat is, dat, uh, ja, ik heb het volste vertrouwen in deze drie... dat ze de komende ja, vier jaar gewoon... Ik mis uh, uh, Kim in dit verhaal. Die stond uh, vorig jaar, of vier jaar geleden het tweede en is in de raad gekomen. Kim stopte ermee? Uh, Kim heeft uh, het heel erg druk uh, met haar uh, werk. was de praktijk. Ook, uh, ja. bezig met een nieuwe studie, orthopedie. Okay. En dat heeft ze gezegd van... ik heb niet meer de tijd uh, om uh, de komende vier jaar... Uh, raadslid te zijn. Mm -hmm. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet als, als commissielid... of als ja, ja, uh, ja. ondersteuning van de fractie gewoon erbij blijft. Hmm. Want uh, nou ja, we hebben nu een persbericht voor de, de, de top drie. Maar uh, ja, Kim blijft wel gewoon op de lijst. Uh, okay. ja, en wanneer ben je jonger? Hè? Jong van geest is het belangrijkste, Ger. Oh, dat kunnen wij ook nog. Ja, gingen, jullie vallen er ook bij. Wij, wij kunnen meedoen. <laughs> <laughs> nou, je zal je verbazen dat... dat we, we, we, weet jullie... Oh, sorry... Weet jullie ook de balans tussen jongeren en ouderen in Zandvoort? hoe zit dat per percentage? Nou, er wonen heel veel ouderen in Zandvoort. Dat ja. is wel bekend. Ja, niet alleen Zandvoort, maar gewoon heel Nederland is aan het vergrijzen natuurlijk, maar mm -hmm. ik denk vorige campagne merkte ik ook wel heel erg dat als wij dan op straat aan het flyeren waren, dat ouderen ons ook aanspraken en dat eigenlijk niemand een overweging maakt over nou ja, wat wil ik morgen wat er in die bloembak hier op de hoek van de straat staat. Maar ouderen die ons aanspraken, die hadden het juist over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Okay. En dat is denk ik die verbinding die wij leggen tussen jong en oud. Mm, ja, ja, ja. Dat is wel goed, ja. ja. Wat ga je anders doen dan Jerry Bron? Nou ja, um, allereerst, ik ben wel echt onwijs trots dat ik me vanuit de positie als lijsttrekker mag inzetten voor, uh, voor ons dorp. Mm -hmm. Ik woon hier al mijn hele leven en ik kan me eigenlijk niet aan een, geen andere woonplaats voorstellen dan Zandvoort. En um, ik heb het wel eens met collega's in de Tweede Kamer erover over Zandvoort. En het valt hun altijd heel erg op dat ik onwijs trots ben op Zandvoort. Hm. Maar ik vind wel dat als we Zandvoort trots willen doorgeven aan de jongeren van nu... dat, dat er wel echt dingen moeten veranderen. Zoals? En dat is eigenlijk waarom ik heb besloten om, uh, om een kandidaat te zijn. Oké, okay, wat, wat zijn de belangrijkste dingen die we moeten veranderen? Nou ja, de belangrijkste crisis eigenlijk waar we nu tegenaan lopen is de woningnood. De woning, ja. En, maar daarnaast vind ik ook, en dat hebben we ook met de petitie op de zeeweg... Uh, proberen duidelijk te maken is dat de bereikbaarheid van Zandvoort ook wel echt onder druk staat. Maar die petitie op de zeeweg, dus is toch een beetje een... een, een ja, ja dat het heeft toch de... helemaal geen nut? Het is niet van de Het is een e pro e e provincieverhaal verhaal? En, en uh, wat, wat, hoe, hoe, het is niet van Zandvoort? Nee, de, de petitie is ook gericht aan de provincie... met het verzoek om die proef op de zeeweg te schrappen... en met maatregelen te komen die de zeeweg daadwerkelijk veiliger mm. maken. Dus bijvoorbeeld een hekwerk, Maar we hebben er ook in gezet... onderzoek naar nou een keer een trajectcontrole... Want het probleem zit vaak niet in de mensen die er al heel netjes 80 rijden. maar in de mensen die daar met 100, 120 over de zee weg mm -hmm. Soms in donker dan niet slecht verlicht. Ja, dat is vaak wanneer er heftige ongelukken gebeuren. Ja, dat begrijp of ik met allemaal. Met hebben, jullie, hebben jullie niet de petitie aangegrepen om een uh, uh, populistisch uh, uh, verhaal te doen? Van, nou, uh, nee, dat hebben kijk, we absoluut ons is, niet. Nee. Kijk, ons is. Uh, want heel antwoord is. is het met jullie eens? Maar, nee, maar en dat is juist waarom we die petitie hebben gestart. Omdat wij ook wel voelen dat heel veel mensen het met ons eens zijn. Maar omdat er nou geen vuist naar de provincie kwam. In de gemeenteraad hebben we zienswijzes uh, ingediend. Maar ik heb uh, begrepen dat de, de, de gemeenteraad ook uh, redelijk uh, hun best heeft gedaan. naar de provincie toe om het niet door te laten gaan. Ja, dat kan best. Alleen er is niks mee gebeurd. Dus vandaar de. Maar waarom aan zou de die provincie dan wel uh, lukken? Nou ja, als duidelijk signaal dat het niet zomaar een paar partijen in de gemeenteraad zijn die zorg hebben. maar dat gewoon een heel groot deel van het dorp dit maar, niet wil. Maar was jullie uh, wethouder, uh, uh, Martijn Hendricks, niet een van de architecten van dat uh, plan? Nou, architecten in ieder geval niet. Kijk, hij is natuurlijk wel betrokken in regio verband met overleggen. Maar architect is het zeker niet. Want de provincie gaat erover en de gemeente kan alleen een zienswijze indienen. Ja, en wij hebben al eerder zienswijzen ingediend waarin we onze zorgen uiten over bereikbaarheid. Want als die file op de zeeweg, als je daar nog maar één baan mag... dan gaat die file natuurlijk veel eerder in Overveen of soms zelfs in Haarlem starten. Ja, dat begrijp ik allemaal. Dat, dat, dat, het, hele, het hele traject is duidelijk. Maar gewoon waarom ja, maar jullie en het hebben dus gedaan. Precies, en dat is dus precies het punt van de petitie. Is dat het allemaal hartstikke duidelijk is. Maar dat er geen zak mee gebeurt. Mm. En dat en nu is juist waarom we die petitie hebben. Dus ja, Met die petitie hebben we het signaal willen geven. En we gaan daarover ook in contact met de provincie komende week. We hebben het signaal willen geven. Um, dat het niet zomaar een paar politieke partijen zijn die een zienswijzing mm -hmm. dienen. Maar dat gewoon Zandvoort dit niet wil. En jullie communiceren nu rechtstreeks met de, met de, met de, met de provincie? Ja, daar gaan we komende week meer over bekendmaken. Oké. Okay. Um, ik wil even terug naar uh, de vorige uh, aanloop, naar de verkiezingen. Zeg maar. Want toen, was, uh, toen speelde heel erg de parkeertoestand uh, uh, in standwoord. Daar hebben jullie volgens mij heel veel stemmen mee gewonnen. Want jullie waren er toen val ik op tegen. Hè, wat er toen allemaal uh, voorgesteld werd. Uh, ben je het met me eens dat daar veel stemmen daardoor naar jullie zijn gegaan? Zeker. En we hadden ook gewoon op dat punt een, een duidelijk verhaal. Uh, wilden het gewoon anders dan het op, dit moment, ja. uh, of het op, op dat moment ook voorlag. Ja. En we zijn nog steeds van mening dat in de woonwijken... dat dat geen uh, parkeerplekken voor toeristen zijn... maar in eerste plaats gewoon voor, voor mensen die daar wonen. Uh, nou, Uiteindelijk is onze wethouders met dat parkeren ook aan, aan, de, aan de slag gegaan. En hebben we op dat punt uh, waar wij zeg maar, uh, geen toeristen wilden in de wijk... dus geen parkeermeters, is er een hoger tarief gekomen... Ja. Dus het idee, wat ook wordt gezegd door andere partijen... ...Jongzand was heel een hoog tarief in de parkeerwijk. Nee, dat is niet waar. We wilden gewoon geen toeristen in de woonwijken. En we wilden <coughs> dat hoog tarief alleen maar om de toeristen uh, te weren. Wat, wat is daarvan terechtgekomen, zeg maar? Nou, dat is ingevoerd. Uiteindelijk ja, ja, kwam ja. onze wethouder met een voorstel van 8 euro. Ah. Nou, dat is door allerlei bijslijpen met coalities... ...is het uiteindelijk 7 euro geworden. Mm. Dus de eerste twee uur ik geloof ik, 3 euro per uur. En na die 2 ja. uur... Wordt het zeg maar 7 euro. Uh, dus mm. het wordt een heel duur tarief. En dan maar het werkt wel. In een aantal wijken is het, uh, ja. is het echt, echt geslaagd. Maar nou, het Noord buurt, bijvoorbeeld in, ja. in een parkwijk. En de buurt zeg maar. Nu waar de Engelbertstraat uh, is. Uh, noordbuurt daarachter, daarachter. Ja, daar werkt het gewoon nog niet. Omdat er gewoon te weinig parkeerplekken zijn. Ja. Het probleem is in Zandvoort. We hebben gewoon uh, te weinig parkeerplekken. Of te veel auto's. Ja, dat ja. zou je ook kunnen zeggen. Ja. Maar ja, ik vind wel, uh, Zandvoort, en dat, dat zei iemand laatst heel erg goed. We, zijn hier wel, uh, we zitten hier wel op de rand uh, of, qua bereikbaarheid. En nou, uh, de provincie waar we het daarnet over hadden... Die is nou niet heel erg goed in het, in het openbaar vervoer hier mm -hmm. naartoe te brengen. Dat kan een stuk beter, ja. ja. Dus dat kan echt wel beter. En, ja. uh, en ik denk dat je die signalen ook naar de provincie moet geven. Want dat is ook in reactie wat Bram net zegt met het referendum. Als je je mond maar blijft houden, zoals ja. de rest van de raad doet... Ja, dan gebeurt er helemaal niks. Nee, dus je moet nee, het antwoord laten in ieder geval een geluid horen... van dat we het gewoon niet mee eens zijn. Mm. En het is hetzelfde met parkeren, hebben we het natuurlijk ook gedaan. Je moet gewoon je geluid geven. En hier, hier zit iemand die is gewoon vol energie... om dat mm. gewoon de komende ja. vier jaar voor ons te doen. Je ik probeer het af te ja, we, krijgen we, het nieuws. Moeten, we moeten <laughs> ja. bijna stoppen in verband met het nieuws. Want is dat al zover, uh, Maya? Nog vijftien. Kijk, nou, nou, jij hebt het laatste woord, Bram. Nee, het is wel duidelijk waarom we verkeer en bereikbaarheid als issue... dus ook zien deze verkiezingen. We hebben het er nu alleen al hier aan tafel ja, heel erg ja, over. Ja, ja. En Ger, jij zei net ook... ja, er komen heel veel auto's weer als voor, maar dat is wel de keur waar heel veel ondernemers op drijven. Oké, okay, okay, dankjewel. Bedankt.